Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra, dit is het nieuws van NOS op 3. Voor sommige VMBO'ers is het vandaag zweten geblazen, want zij beginnen aan hun eindexamen. Op het Carmel College Saland in Raalte zit de stemming er lekker in, merkt onze verslaggever. Hebben jullie er een beetje zin in ook, examen doen? Nee, Nee, doet nee. niet. De spanning geert nog niet bij iedereen door zijn lichaam. En welk vak gaan jullie eigenlijk doen uh, vanochtend? Ja, dat was vergeten. Oh. Uh, ja, met tabellen en zo. Maar... Wat voor tabellen? Uh, van Excel. Was iets met een computer, uh, tabellen of zo. Komt wel goed. Vanwege corona krijgen de praktijkvakken geen centraal eindexamen... waarbij leerlingen op elke school op hetzelfde moment hetzelfde examen doen. Scholen mogen dit jaar zelf bepalen hoe en wanneer ze die vakken toetsen. En sommigen beginnen daar vandaag mee. Kinderen met depressies, eetstoornissen en zelfmoordneigingen... krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Dat komt doordat de wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie steeds verder oplopen... Anne-Fleur was 16 toen ze hulp zocht voor haar eetstoornis en nee te horen kreeg. Doordat ik daarbij ook een depressie kreeg en uh, automutileerde, kreeg ik uh, een brief thuisgestuurd van vijf regels waarin stond dat ik te complex was. En dat gebeurt vaker. Kinderpsychiaters trekken aan de bel... nu de wachtlijsten door corona alleen maar langer worden. Juweliers moeten beter hun best doen om te voorkomen dat criminelen dure horloges kopen... zegt de Field, de speurtak van de Belastingdienst tegen het AD... Drugsdealers en andere criminelen kopen steeds vaker exclusieve klokjes, omdat het ze status geeft. Als je als juwelier weet dat diegene die zo'n horloge koopt het met crimineel geld betaalt, ben je zelf ook strafbaar. Dit was sinds lange tijd weer eens te horen in de VS. 38.000 uitzinnige fans in een honkbalstadion in Texas. Volgens Amerikaanse media was het een toeschouwersrecord sinds het uitbreken van de coronapandemie. Het was volle bak bij de wedstrijd tussen de Texas Rangers en de Toronto Blue Jays. De gouverneur van Texas vond dat de coronacijfers het wel toelieten. De toeschouwers moesten wel een mondkapje dragen, maar weinig mensen hielden zich daaraan. Helaas voor alle fans ging de thuisklub, ondanks een massale steun ten onder, tegen de honkbalclub uit Canada. Het weer, winterse buien, soms met onweer en windstoten, tussendoor af en toe zon. Het wordt een graad of vijf. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANBB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Amersfoort West en knopen Nes 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Al het verkeer gaat er langs via de parallelbaan. Tot zover de verkeersinformatie.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 God, to make the queen of the angels side. is er inmiddels ook af. Uh, the Doors met uh, Hello I Love You. Goedemorgen. Kreeg en... ja? ik we gelijk ook al ook meteen een een commentaar. Wat zegt u? Om hoor ik niks. We waren in gesprek. Jaap, je zat een dwarsje erin. Maar we moeten het ook nog. Ja, ja, dus Radio is... maken. We, we, we ja. hadden echt een goed gesprek. Dus ik. We heeft de luisteraar daar nou aan. Wij gingen ik vertel over een verhaal dat ik ooit een keer ingebroken had. En toen uh, uh, we, gingen we manden met wijn stelen. Want het ha? zou afgebroken worden. Leuvenbrauw. Leuvenbrauw. Dat ja. Leuvenbrauw ja. ja. dat was uh, ja. zeg maar achter het station. Aan de andere kant. Weet je wel? Ja. Ja. De de aan de zeekant. Ja. Nou, zeg maar de kop van de zeestraat. Precies. Met Bert Davies. Ja. En toen, ja, ja, ja. Toen, uh, toen hebben wij uh, zeg maar uh, uh, die manden met... Uh, ik denk tien manden met wijn... Uh, en toen reden we weg. weg werden we werden achtervolgd. We hebben een heel endosant omgegeven. Met een autootje achter ons. Zijn weer teruggegaan, We hebben teruggebracht. Nee. <laughs> Wat een slechte inbreker. In, oh, maar. Maar ik, heb, ik heb ook een keer ingebroken. Slechte hè, in mijn oude school. De, ik zat op het ja. School, Waar nu die lelijke huizen staan. Mm -hmm. En, uh, en daar, <laughs> daar had iemand met een, met een bal of zo een, een raam ingeschoten. Dus er zat al een gat in een raam. En dat raam was open. En toen zijn we... Savonds naar binnen gegaan... ...en toen heb ik een gummetje gestolen. GELACH ik... ja. Om ook... de sporen mee te winsten ze zeker, Kan niet? Ja. Ook kansloos, dat is een hele crimineel. ...maar we kwamen erop, omdat er dus van de week... ...iemand heeft ingebroken in het strandpaviljoen... ...en die is aangehouden in zijn onderbroekje... Ja, ja, ja, ja. door een ja. helikopter gespot... Ja, ja. ...en die, die, die liep... Die liep die tussen Jans en Tilaan zo... Die, ...die was denk ik of niet helemaal joppen... Nee, tegenwoordig heet dat verward. Verward, ja. Dat is niet joppig. de man in zwemmen. Ja, niet joppige man. Ik ja. Kan je niet schrijven. Maar dus kan je nee. praat, ik weet niet hoe het verder gaat, want dat, maar hij had zijn kleding uitgetrokken in het strandpaviljoen. Ja. Ja, ik denk niet dat hij ging zwemmen. Maar hij, hij liep precies in zijn onderbroek en toen werd hij betrapt. En toen is hij gaan rennen of zo. Toen is hij gepakt. Ja, ik de wereldkop in ja. strandpaviljoen, onderbroek. Ja, het strandpaviljoen aangehouden. Ja, een beetje een kat die Kalemans stil. Ja, Kalemans is terre halve ja. kaas. Ja. Men toen ze met kippen, wordt geplet per Van gesteente. Dat, dat, ja. dat zijn de ideale Ja, dat zijn ze inderdaad. De pareltjes van. De, van de journalistiek. Ja, maar goedemorgen allemaal. Van de lokale journalistiek eigenlijk. Goedemorgen jongen. Nou. Ik goedemorgen. zit te denken over iedereen heeft hier ingebroken. Maar heb ik ook ik wel eens... Nou, ik Ik ben heel braaf geweest. Ik heb wel eens uh, ingebroken. Niet met de intentie om iets Die weg te nemen. In in wel... Sprek, hè? Dat wel. net Daar houden we ook niet van. Ja precies. Jij ook trouwens. <laughs> <laughs> dat is nou nou, nou nou niet weer. Niet zozeer met de intentie om iets te ontvreemden... als wel met intentie om te kijken hoe dat er dan van binnen uitziet. En dat was wel bij het uh, voormalige... het carriol... Oh ja. Helaas uh, oh. hebben mensen dat niet van de ondergang kunnen redden. Het project uh, heeft het gewonnen. Nou, het klooster, dat was een, uh, het was ah, een privéhuis. Daar is het ooit om begonnen. Mm -hmm. En Karel Julius Bungen, een Amsterdamse koopman... die heeft het ooit laten bouwen in Bentveld. En die wilde vanaf dat punt in Bentveld ook de zee zien. Dus hij heeft een hele watertoren in zijn tuin gezet met Caroljon. Ik ben erop geweest. Ja, het is fantastisch. Daar gingen er ook naartoe, Stiekem ja, het hek ja. en dan... Uh, ja, ik ben er ook weer geweest. cariool. Ja. Ja. Ja. Met, met een buitenvijver en een Ja man, dat was... Hij heeft zelfs die, uh, een smeerbrug of een smeerkuil... om de automobielen van toen te tijd. Dat vind had. jij dan wel interessant. Ja, dat vind ik dan ja, interessant. Ja, ja, ik. Want ja, wie had dat in die jaren? Die ja. man. Maar uh, kun jij je nog herinneren dat die badkamer... voordat die was gesloopt... met die dikke... Uh, dat toen maakte het raar ja. Even zitten ruften. Goed. En uh, die van, graad, een, graad. groome pijpen met gaatjes overal uit. En die leeuwenkoppen bovenop. En het was dan een... Art deco achter. Ja, Ik weet nog groene grandart. tegeltjes. Dat is allemaal ja. natuurlijk... State of Art was veel gehaald. En Rood ja, nu zit er een klooster, nu. toch? Er zit nu een, een, nou, het is, het is uiteindelijk gesloopt. In de Tweede Wereldoorlog had het, uh, was het een soort hersteloord voor Duitse officieren. Oh. Duits met SCH. En uh, later is het helaas uh, gesloopt. Oh, dan, uh, wil je gesloopt. nog inbreken? Ja, op het gesprek. Dan heb je in ieder geval even ingebroken. Ja, maar, ja. maar wel lekker, uh, lekker ja. Lekker. Dan heb ik echt ingebroken. Ja, ja, dus dan dan is, heb ik uh, voor het eerst in mijn leven ergens ingebroken. Maar je hebt je nou dan het gejat ik, ja. of niet? Nee, nooit? Nee? Nou, dat, dat, uh, kijk, als je uh, iets misschien? zegt over een. Ja, nou ja, zo uh, een, uh, een pennetje ergens uh, geklaut ja. uh, bij, uh, bij de baas. Dat heb ik wel een keer gedaan, natuurlijk. oké. Nou, sowieso. Nou, hoe zit hij met de broek? Dan ben ik wel heel erg netjes. Nee, ik heb wel eens een pen meegenomen. Weet je, zo uit het magazijn. Huppatee, niemand die erop... Ik ga een vrolijk liedje draaien. Doe dat. En hierna gaan we even bellen met een vriend van mij. Die woont in Bussum. Die heeft een broekenzaak. En die wil zo graag op de radio. Toen zei ik van, nou ja, waarom niet? broek uit, broek uit. <laughs> Ik ben niet van die club. Hij is knettergeerd, jongen. Ja. <laughs> Een van mijn mede-collega's zie ik al een kwartetspel pakken met visitekaartjes. Wat een mooie plaat. We hebben het nou eens over de muziek. Nou, ook. vind ik ook heel erg leuk. We hebben iemand aan de lijn en ik moet het even uitleggen. Ja, leg het eens uit. Dat is een kennisvriend van mij uit Bussum. Hij heeft een broekenzaak en vertelt mij al diverse malen... ik wil ook op de radio. Dus zeg ik, nou, dan bel ik je toch. Jasper, ben je daar? Ja, ja, ja, hier luid en duidelijk. Ben Ik, uh, ben ik online. Je bent online, je bent ja, live ja. En ook op de radio, te horen. kort over tien. Noem het maar online. Dus en naast nou mij zit een paardenkoper, alias Dingetje. En Tino Stuy. En Tino Stuy schrijft boeken en maakt uh, televisie. En, uh, en uh, komt kom met natuurlijk. hele lastige vragen. Tino, ja, te vragen, uh, Jasper. Nou, je hebt een tiek, hè? Ja, ja, ja, ja. Betekent ben dat je... je ook alleen fashion hebt? Of niet Dan heb je ook gewoon een hele ordinair spijgerboek... voor dikke bunsen? Nou luister, ik. kijk, ik ben, ik, ben, ik ben zelf heel erg ordinair. Kijk, want ik ben namelijk echt een heilige overtuiging... van don't get high om je own supply, dus ja ik ga die dingen niet aandrekken. maar jij drinkt graag jurkjes thuis, begrijp ik, niet. Ja, hoor, ik nou weet je dus ik, ik, ik, ik, ik neem gewoon geen bad van mijn mond, ik doe gewoon wat ik kan en uh, ja, waar de, de, de regen gevallen wordt, zal de zon niet schijnen snap je? Heb ik ook gehoord, ja hey, 48 waste 40, uh, lengte 38 heb je dat of niet? Ja, maar dan heb je wel een opmerkelijk figuur, hè? dat begrijp ik. <laughs> dat wil je, hoe lang wil je nog op de radio Ja, <laughs> nou, ik, ik, nou, ik, nou, ik, nou, ik zat te denken van hoe moet ik het volhouden. Ik bedoel, uh, ik heb al een meerdere weddenschappen lopen, maar die twee ben ik voorbij, toch? Hey, en een gewetensvraag, even een gewetensvraag aan iemand die ja. alles van geweest. weet. Ja. Rits of knoop? Nou, dat is het hele mooie. Het ligt eraan of je een onderbroekje draagt. Kijk. Ik ben ervan overtuigd dat een rits veel makkelijker is om dicht te ja. doen. Die knopen Dan zit je maar met de pielen en de hand. Ja. Dus en laten we eerlijk zijn: de knoop is een ego-probleem uit uh, 40 jaar geleden ongeveer. Want toen vonden we het in één keer stoer dat ja. een broek in één keer een knoopsluiting had en Blachelijk. we hadden allemaal op James Dean lijken. Maar wat blijkt nou? Die rits is veel makkelijker, want dat is gewoon lekker rits naar boven Ja, precies. en je, je zit erin. En ik bedoel, ritsknop. Ja, dus ik ja. krijg nog steeds dat, dat, dat, dat, dat 40-plus mannetje binnen... die zegt, nee, ik moet een knoop, maar die is blijven hangen. Oh, echt? In zijn verleden, ja, natuurlijk. Maar ik ja. ga even binnen even vragen. Mag ik handen zien voor voorstanders van Rits. Ja, Rits. Ja, alleen maar handen ja, omhoog, ja, ja, Maar inderdaad, ja. het een hele terechte opmerking. Ja. Als je commando gaat, Rits, Rits. wat onze leeftijd niet meer moet doen... dan kan het zijn dat... Uh, dat je misschien een klein stukje meeneemt in de rit... als je niet uitkijkt. En dat is vrij ja, pijnlijk, maar heb ik heb laten dat, vertellen. Dat, ja, en dan komt de verkoop van de onderbroek. Kijk, als je namelijk al loszittende onderbroek hebt... gaat het fout. Geen onderbroek naar het carvunet zijn. Je kent allemaal nog de zen uit Turks fruit. Ja, ja. Want als ik daarover nadenk... dan doet dat pijn achter mijn oren... gillend, zie je er heen en weer schudden. Dus, ik, kijk, het punt is... Het, het voornamelijke is op dit moment... De spijkerbroek wordt steeds slechter van kwaliteit. Aha. Klopt, ja. Dat kan ik als leek zelfs zo al Net als auto's, ja. spullen fysisch, eh, ja. alles, ja. toch? Ja, nou, ja. dat is natuurlijk heel opmerkelijk dat een broekverkoper gaat zeggen dat ze spullen slecht zijn. Maar ze zitten namelijk twee lekker drafknoeven. Dus, wat heb je dan? Een rits om zeg maar die, die, die, die, die stof wat makkelijker te halen. Want laat eerlijk zijn, als je dan steeds die knoop in en uit de rand, dan, dan blijft er helemaal niks van die stof over. Dus dat is eigenlijk de reden dat we de rits. Meer gaan zien. Ja, mag, ik nee, ik broek, ook... mag ik nog een broektechnische vraag aan je stellen? Ja, ja, ja. Uh, spijkerboek zonder riem, dat kan toch niet? Ik moet gewoon een riem op mijn, toch? Ja. Het ligt, het ligt eraan of je bilstleed eruit steekt. Kijk, ik bedoel, als jij gewoon. Weer een, goed antwoord hele... hoor. Ja. Halfakkersdekeloté! <lacht> <lacht> Ja, juist. Dat jij gewoon een, een normaal figuur hebt. En je laat, laat die wijn staan. En je gaat gewoon wel naar de sportschool. Heb jij echt geen, uh, geen riem nodig, hoor. Zijn je nou tegen nee. mij. Als je een normaal figuur hebt. Ik zeg je net dat ik 40, 38 heb. Je moet een beetje uitkijken wat je zegt, je. Je Ja, maar ja. je draagt me een hoenesbroek. Ik, ik, ik vind. Ik vind, ik vind hey, oh, jongen, wacht even. Ik bedoel, ik ken je niet. Misschien ben je aardig. Maar ik vind dat jij je erg snel aangevallen voelt. Ja, dat is waar. Dat ja. Ja, ja. Is ja, dat is ook wel leuk. Hij noemt me dik. Zullen we het gesprek een beetje afronden? Ik ja. kan, kan ook maar. maar maar, maar, maar, maar, heren, heren, heren, even. Heren, heren, heren, ja. Ik ben eigenlijk op de radio. Ik, ja. wil, uh, ik, ik zou het leuk vinden dat je me volgende week gewoon nog een keer belt. En dan gaan we het gewoon opnieuw Ja, dan kost het echt broeken, Ja, maar ja. gaan we het dan over shirts hebben? Of houden we het weer under the wave of ja, above en, wave. En, en dat is het mooie van alles. Ik bedoel, deze jongen verkoopt alles. Het maakt echt niet ah. uit. Dus Ook je schoonmoeder, hey. of spanbroeken. Ja, hoor, ja, het maakt mij echt heel niet neut. Dat kan alle kanten, op. dat is geen probleem. Het is maar net hoe je je voelt, toch? Ja. ja. Dus je ja, dat we morgen volgende week even bellen voor het shirt. Ja, Jaap gaat vanmiddag al een onderbroek kopen. Ja. Nee, nee, nee, nee. deze jongen gaat Playstation op de bank en die gaat kijken hoe lang het duurt voordat het vriendin boos wordt. Dus <laughs> ja. Ik zou het wel willen durven. Hey, nou, fijne ja. dag, hè? Jongens, tot bedankt voor we het wel en graag tot de volgende keer. Ja. Tot de volgende ja, week. Tot de volgende week. Wat zei je, Ger? Wat zei je, Ger? Een ja. Wat zei je, Ger? Nou, zelfs Frank is het met me eens. Nou, dat gebeurt niet ah, vaak. Nee. <laughs> ja, wij vonden hem wel leuk. Ja, jullie, ja, duur, jullie, ja. jullie hebben gesmaakt. Nou, dus, als jij al een, een, een, een parodieplaats slecht vindt, Ger? Nou, dit is. Wij maken uh, dus. Ja, kwaliteitsbagger maakt ja. ja. kwaliteitsba ja. <laughs> iets hoger dan dit. Ja, het ja, Dit is echt heel slecht. Mag ik het even over jullie over de, de, de Vagineerstraat hebben? De Vagineerstraat? De vagineerstraat, de vagineerstraat ja. hier achter ons. Ga je gang, ja? Ik was even van de week was ik daar even. Nee, was van de week. Is even in die vagineerstraat hier. Even in de Vagineerstraat. Ja, de, de, de, de, de, de, natuurlijk wel mekkere de mensen weer altijd. Nee, dat ging allemaal best wel goed. Dat is mooi neergezet, goed gedaan. Weg ja, het systeem. Okay. En wat mij toen opviel, was het volgende. Ik werd er een. Keurige heer rondgeleid. En die. Uh, uh. Dat was een Limburgs sprekende meneer. Ik zei tegen hem: Goh, wat leuk dat u uit. Uh, ik neem aan dat u niet kon pendelen uit Zitart elke dag. Nee, nee, nee. Was niet, hij logeerde. Hij was hier in de buurt. Ik denk: help mij even. En toen kwam ik achter deze meneer. Dat is een Limburgse meneer. Die logeert bij zijn zus in uh, Alkmaar. Om elke dag naar Zandvoort en weer te komen. Om hier mensen te ontvangen en naar een stoeltje te begeleiden. Dan naar een, uh, een deskje. Ja, dan naar prikkelkaart. En ik vroeg me alleen af. Dan vraag ik me toch ja. af... Als ik, ik, iedereen doet zijn de best. Waarom kan er niet gewoon iemand uit... misschien die man zijn baantje niet. Hè? Nee, dat dat nee, vind ik nee. prima. Dan nou, blijkt wel. die man een baan heeft. Werk neem ik nee, aan. Nee, nee, nee. nee, die mensen worden gewoon voor betaald. Oh, okay. Die worden gewoon ingehuurd en betaald. Dat is allemaal ah. via allerlei getrukt. Maar dan vraag ik me wel af... Waarom staat hier een Limburgse meneer... om Zandvoortse mensen ontvangen. Ik bedoel, het ja. niet uh, elke ergens, ergens voor er eerst door in tegendeel. Maar dat is toch een beetje raar, dat iemand het zit ja. of iemand nou, kan om mensen te er genoeg ja. mensen die hier even een vaccinatiestruidje kunnen gaan staan? Ja, je. dat zou je verwachten. <kly> maar ja. dat is blijkbaar weer centraal geregeld. En dan wordt er iemand zegt, nou, er moet Pietje daar, en er worden gewoon poppetjes toegewezen. Dat vind ik vond ja, ik opvallend. Overigens ja. verder niets aan lof. loffen. Die nee, is, dat is echt heel goed, hè? Ja. Wat Maar je zou niet verwachten dat iemand van verre daar dan staat. Om... Ik zou het, luister, als ik dat zou moeten indelen, en ik heb, niks, ik heb geen verstand van logistiek hoor, weet ik wel. maar dan zou ik eerst even kijken of er niet iemand uit de buurt is die daar ja. gewoon even kan staan. Het is namelijk niet een hele ingewikkelde baan. Nou, dat zeg jij nou. Nee, nee. deze meneer hoeft je alleen te ontvangen. Vrienden, maar inderdaad. Ik heb gezien wat hij moest doen, dat dus was niet heel ingewikkeld. Maar goed, het, maar goed, ik vond het opvallend. Ja, ik begrijp het. Dus okay, de staat niet helemaal uh, top, alleen denk ik, ja, waarom, uh, waarom. 19 cent per kilometer misschien. Ja, dat zou goed ja. zijn als die elke dag uit Limburg heen en weer komt. Nou zeg, ja, dat is. Uh, begint laag nou, uh, op die manier. Ja, mogelijk. En dat was de eerste pop-upstraat in Nederland die we hadden. Ja, dat klopt. Aha. Dus maar loop je te brommen, een... Ger? Ja, helemaal niet. Uh -huh. Loop ik te brommen? Ja. Wel nee. Oh! Nou dan draaien we gewoon goede muziek. Ophouden, nou. ben er klaar mee. We moeten wat verder van die Hé? Tino? Waarom oh ja. niet? Mooi plaatje, hoor. Ja, dat vind ik ook. Laat we even genieten. En. en, en Stevie. En meezingen. Als je kan zingen. Kleine Stevie, toch? Kleine Stevie. Ja, Luister maar. Zing. Ik vind niks. I, know that I'm and I don't know what to say. I speak a little louder, I'll even shout. You know that I'm proud and I can get the words out. I wanna be with you everywhere. Oh. Yeah. you yeah. Ja, klopt. Geel, ja. ja, Ik, er weer, ik, er ik zou nog zo een paardje nemen. Ik heb wel uh, <laughs> weer goed nieuws voor je, Frank Paardenkoper. Want, hé, hey, koekoek. In, uh, in de Amerikaanse stad Ohio. Oeh, Ohio. Ohio. Oeh. Uh, is er een appartementencomplex waar. Uh, de bewoners het recht hebben om auto's te laten wegslepen die ze lelijk vinden. Ja? <laughs> er worden iedere maand twee tot vier auto's weggehaald. Dat is blijkbaar een high-end appartementencomplex. Maar als je daar staat met een lelijke auto, zeggen de ze bewoners: uh, Hallo. Goed. En dan hoort iemand om hem weg te halen. Dat vind ik... Ja, want die en... mensen uit hetzelfde land zeggen altijd: uh, Beauty is in the eye of the beholder. Dus dan, dan ben ik Maar op benieuwd het moment dat voor... jij daar aankomt rijden met een lelijke auto. Ja. en je zet hem voor je appartement. En dan gaat de buurman en die belt de politie en wordt die weggehaald. Ik vind het wel grappig. Ja, maar wat is een lelijke auto? Ja, er weer... zegt... een rechtszaak uit voort, natuurlijk. Dat is waarom heb ik het. Ja. Wat een, ja. wat een, ja. een, nee, maar laten we even dan ja. de Renault Gango. Ja. Die zou ik ook laten weggaan. knap duur. Ja, ook nog. Ja, Citroën en Sarah. De Amerikanen zeiden al so. don't know whether it's coming or going. Ja, ja. ja. dat. Prius, ook een lelijke auto. <laughs> Verschrikkelijk. Ja, we doorgaan met lelijke auto's. Maar dan auto's. heb je die hele grote Tesla. Die grote kattenblakken ja. bielen. Ja. Die is ook nog, Kijf, nou, kom kom, zie Kijf, ook nog vaak in het zwart. Met helemaal. En dat vind ik dan, ja, over lelijke. Ik, ik vind het, andere mensen vinden ze mooi. Omdat het fiscaal <laughs> mooi is natuurlijk. Ja. Dus nee, het is afgrijzelijk, maar Het zou een beetje gek zijn. als Het, een, het zou wel een goede aprilgrap zijn. Overigens, wij zijn de, ik ben <laughs> in die aprilgrap. Ik zag geen aprilgrap in de school. Nee, ik ook. Uh, nee. Nee. Maar ik, heb ik dacht dat ik, die podcast er nog Ja, ook, dat he? dacht ik ook. Ik zag een podcast en ik ga je daarna luisteren. Maar ik krijg in ieder geval toch. Uh... Ja, maar het is wel een heel andere uh, die, dan, ja. uh, die, die, die, die uh, wij doen. Maar wat, ah, wat ja. hem wel was. Dat is namelijk waar ik me ook aan irriteerde: aan mensen die ananas op hun pizza leggen. Namelijk de zogenaamde pizza ja, ja, voor ja, voor mij. Ja, ja, ja. Net als. Tom Picasso moet verboden worden. Ja. Maar uh, uh, Jaap vond het wel lekker... maar dat blijkt in april grap te zijn van... Uh, oh. uh, nou, niet helemaal waar hoor. Die pizza banaan die staat echt... Op nee, maar de Domino's had het oh, nieuws gebracht... dat ze zouden willen stoppen oh, bedoel met dat? Pizza Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Maar, maar goed, uh, daar even, nog even nee. over die pizza's nog even door te gaan. Als ik dan op een gegeven moment uh, kijk naar de, wat ze aan reclame maken... met die pizza's, ze gooien er tegenwoordig van alles op. En ze maken het ook nog een beetje oosters, denk je ik heb, dan? Je hebt tegenwoordig ja. ook een pizza met rookworst. Ja, ik, ja, uh, ik vind het heel, het, heel weer nog, weer je hebt een pizza waarin ze de rand... die krokante rand die de meeste mensen weggooien... die hebben ze gemaakt van knakworst een knakpotje ah. dan. Hé <laughs> hey Hans, hoe eet jij je pizza? Goedemorgen. Nou, ja. Goedemorgen. Goedemorgen Hans. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen jongens. Ik ben niet zo'n pizza eet. eerlijk gezegd ja, ben, nee. uh, Wat je net allemaal noemt, dat lijkt me helemaal niet tevreden. vreten. <laughs> uh, <laughs> ja. pizza, ja, wil ik zeggen. Hé hey. ja. hey, jongens, uh, we hebben een uh, mooi sportweekend dicht gehad. Hè. We, we, we hebben uh, Ja? naar het uh, ja? ronde van Vlaanderen. Ronde van Vlaanderen. De Mathieu van der Poel hè, die, uh, die zouden we daar even gaan winnen, maar uh, het was een prachtige finale, maar hij had een uh, sterkere tegenstander bij zich, Cas Casper Asgreen. Hebben jullie die uh, finale gezien, hè? De, de prachtige uh, sprint van, van die Deen, uh, uh, nou, hij had hem niet gestolen, want hij reed ook kop, maar uh, 24 jaar na Seurensen uh, wonnen weer een Deen. Nou, Mathieu van der Poel gaat, nu zit nu richt op de Olympische Spelen, dus daar gaat het mountainbike seizoen in. Dus die zien we verlopen niet meer terug. Nou, de Olympische Spelen, over de Olympische Spelen gesproken. Noord-Korea gaat er niet heen, is bekend geworden vandaag. Um, voor het eerst in, in 1988 waren ik er ook niet bij in Zuid-Korea. Ik was daar wel bij, maar ik heb ze toen niet gemist hoor, want ze zijn alleen maar goed in, uh, in schieten en raketwerpen, dat soort <lacht> <laughs> dus, we gaan ze niet eens missen. Figuurzagen misschien? Wat, sorry? Figuurzagen, ook goed. Figuurzagen, ja, absoluut. Dat ja. is ook niet meer één. Ja, ja die I'en zijn moeilijk. Ja, ja, ja. Dat is met figuurpoep ook lastig. Even over het poepel gesproken. We hadden Barcelona misschien uh, ook uh, gekeken. Ik heb nog wel een half uurtje gekeken. Ze dreigen 0-0 te tegen Real Valladolid, Maar in de allerlaatste minuut maakten ze 1-0. Ten dus, uh, belle. Dembele en uh, nou ja goed ze dus staan nu maar één puntje voor op eh uh, achterop op, weet ik om Madrid hè, dat verloren van Sevilla is een beetje de weg kwijt dus het zou kunnen zijn dat Barcelona het kampioenschap gaat halen, dat is natuurlijk erg, erg leuk zijn. Hebben ze nog steeds uh, een miljard uh, in de schuld, toch? Ja, nou, een... ja, we hebben een miljard schuld, maar... Nee, ja, uh, eerste peanuts. miljard. Peanuts. Eerste <laughs> miljard. Nou miljard. Voor het eerste miljard kun je niks zeggen, joh. Nee, joh, zo kan. En, uh, nou goed, uh, we hebben, hadden nog... Uh, uh, mogen, ja, daarin hebben we... Zo, wat een wat was dat, zeg. Ja, dat is een mooi doel, dat is een mooi doel maar een reactie in de, in de camera was natuurlijk heel raar. Want... Ik zei toch, je kan me niet kapotmaken. Ja, niemand maakt mij kapot. Niemand maakt mij kapot. Ja, maar ja, goed... Uh, sowieso... Maar daarna, zei hij, deze is voor jouw mama, zei die ook nog. Zie, ja, dat hij nog, ja, ja. Dus wel een liefde jongen. Wie wil hem nou kapot maken? We willen hem allemaal helpen, PS en half. Dus, uh, Uit ja, de wereld, ja, de ongelijk jongetjes, de toch? jongetjes, toch? Wie hem nou kapot maken, hè? Nou, we kijken nog even naar vooruit naar de komende week. En dan, uh, dan valt op het Augusta Nationaal uh, uh, Golftoernooi, uh, prachtig toernooi in Amerika. Een van de vier uh, majors, de eerste major van het jaar. Uh, hij werd vorig jaar in november gehouden en uh, nou ja, misschien kennen jullie de beelden wel van prachtige mooie greens met uh, fairways uh, waarbij de azalia's en de rododendrons uh, schitterend uitkomen. Dat was dus in afgelopen november natuurlijk niet in ieder geval. Maar zoals Amerikanen zijn dan uh, worden de azalia's wat bijgespoten met mooie kleurtjes voor de tv. Uh, er hangen in uh, hier en daar uh, uh, luidsprekertjes die je niet ziet. ...waar vogelgeluiden uitkomen, dus het is echt Amerikaans. Maar het is een schitterend toernooi hè? in 2019 won uh, Tiger Woods nog. Uh, ja, kan nu niet meedoen door een uh, zware blessure hè, door zijn autoongeluk. Geen uh, publiek? Uh, sorry? Geen publiek, want ze hebben nu in Amerika, ze hebben net een uh, stadion nou, met 38.000 fans hè? Er, er, komt, uh, er komt weinig, de, de, er mag wat publiek in, maar niet, ah. niet, veel, niet veel. Je ziet de laatste tijd wel meer... Uh, Golftoernooi in Amerika, waar uh, een beetje publiek is, zeg maar. Hè? Ja, er komen gewoon 10.000 mensen. Nee, je staat in de buitenlucht, dus dan kun je met een paar duizend man kun je in principe zijn wel kunnen doen. Ja, dan kun je misschien een paar duizend man doen. Uh, ja, dat zou kunnen. Nee. Maar een uh, groot toernooi, 11,5 miljoen dollar prijsgeld. En uh, uh, ja, uh, jammer dat er geen Nederlanders aan meedoen. Uh, Joost Lijf, die heeft er een paar keer aan meegedaan. Maar uh, die staat nu 184 op de wereldranglijst. En... Uh, ja, alleen de eerste vijftig, die worden uitgenodigd. En, uh, ja, ja, ja, moet ik, zou, ik zou dus vandaag, met dank aan jou nog Hans, ja. voor de aanvulling. Ik zou vandaag met Joost luiten op de, Arn, de, de Arnoldes in Comfort staan. Ja, maar ja, ja, met dit weer ga je niet op een golvenbaan. Uh... Het is trouwens wel de, de, tweede, de tweede, tweede, tweede, tweede, tweede keer dat het uh, dat is ja. dus afgeblazen. Hè? Oh, want in februari lag er een laag ja. sneeuw en nu is het weer doorwege de Ik zou twee keer een dag met Joost luiten gaan draaien en twee keer is ja. er sneeuw. Ja. Ja. ja, dat is zonder. Ja. Nee, ik ja. ga niet met die man in het casino. Maar ja, Bernard is, is wel de baan waar, als het goed is, dit jaar het KLM over wordt gehouden. prachtige baan trouwens, hoor, in Brabant. Dus, uh, maar het zal ooit nog een keer doorgaan, neem ik aan. Ja, het zal toch wel. Dat het ja, beter weer wordt. Hey, mag ik nog een vraagje jou stellen, Hans? Ja, tuurlijk. Uh, wij komen allebei uh, uh, uit een uh, TCB-omgeving. Dat wil zeggen, ik ja, heb uh, volgens mij tot ja. mijn elfde gevoetbald. Maar bij TCB werd er altijd Weg. Ging het voetballen door als er sneeuw op het veld lag? En als het mooi weer was, ging het niet door. Op een of andere duistere manier, was mijn herinnering. Nou, ja, ik kan me nog wel herinneren dat het water wel erg slecht werd. Ja, precies. Dus het kut ja. wordt dit en dat. Ja, dan ging het weer niet door. Dus we speelden volgens mij alleen de bevroren velden daar. Maar wat ik me <laughs> nog heel goed kan herinneren, als je, als je via ome Jan uh, Pussy, We, we ja, hielden het, het mij... veld bij, we hadden het vorige week of over. Uh, hadden ja. we, liep je naar beneden en had je zo'n stenen voetbal die daar, die ja, daar hing? En volgens mijn informatie heb jij die een keertje meegenomen en uiteindelijk weer teruggegeven. Wat is er met die bal gebeurd, Hans? Nee, ik heb, ik heb hem nooit in mijn bezit gehad, absoluut niet. Oh. Maar ik, uh, ik zou, dan moet ik je verwijzen naar René Rubelin, die misschien. Ja, ken ik oh, René, oh, oh. René, René weet meer van, die, van de achtergronden waar die bal gebleven is en hoe het gegaan is. Maar is die boven water? Nou, volgens mij niet, nee. Maar... Iemand heeft die stenen bal van TCB in zijn bezit? Het kwam laatst nog een keer uh, op Facebook uh, langs, maar uh, ja, ik heb niet meer precies, uh, weet niet meer precies waar die bal nou gebleven is. Maar uh, het is een enorm ding natuurlijk. Ja, ik voel maar, toch een soort van Netflix-serie aankomen nu. Die betonnen bal, <lacht> nou daar zit, daar, zit, daar, zit, daar zit de script in. Dat maar, maar die nemen niet zomaar mee, die bal. Dat weet jij ook. Nee, die, die nemen niet zomaar mee. Die, die nemen niet zomaar mee. <lacht> nee, dat is waar, maar ik, ik zou niet weten waar die is nu. Maar goed... Uh, nou, Ruperling gaan... even opzoeken, hè. Interessant ja, bijvoorbeeld? Nou, misschien in die notenzaak, <laughs> dat, dat daar, he, want het is familie geloof ik van hem, toch? Ja. Hans roepen. Je weet het niet, hè, je weet het niet. Nee. Maar goed, eh, om nog even terug te komen op, op uh, uh, de, de Marx's, zoals ja. het heet. Uh, het gaat om het uh, groene jasje, dat, dat kennen jullie ook wel. Het, ja, ja. Uh, nou, dan zit dan natuurlijk een hele, uh, is al vanaf uh, uh, midden dertig dat zo'n groene jasje wordt uitgereikt. En uh, er zit natuurlijk wel heel veel verhalen vast. In 2013 werd er nog zo'n groen jasje uh, geveild ergens. Een uh, jasje van Horton Smith. En uh, dat was een van de winnaars. En die werd in 2013 gekocht voor 682.000 euro. Jezus. Als je zo'n jasje win, moet je weer inleveren. En uh, er zijn rechtszaken over geweest en alles. Dus, uh, maar, ja, dat, dat is toch heiligschennis. Dat is een beetje als je zo'n Championship ring hebt. Zo'n zo diamanten ring met al die. Oh, ja. als, je, als je met, met de merk een voetbal omwint, dan uh -huh. zie je ook wel eens best een ponch op aangeboden worden. Maar dat is een soort heiligschennis, dat is het ding gewonnen. Ja, nee, dat klopt. Ja, ja. Een groen jasje ja, is toch heilig? Ja, is heilig, ja. Maar goed, als hij eenmaal op er, ergens geveild gaat worden, dan, uh, ja. dan staat, dan staat Wim, hij in de rij. Wim Kies heeft zijn gouden schoen ook verkocht. Ja ja. Dus, uh, <laughs> ja. ja. Maar goed, uh, we gaan het zien wie dat uh, gaat worden en uh, spannend wordt het. Jongeren op moet niet meedoen, maar uh, ik uh, ga uh, voor de televisie door de komend weekend. Ja, jullie niet, het wordt mooi weer misschien, dus uh, gaat lekker... Uh, mooi weer. Uh, gaat lekker nee, ik trekken. denk dat als ze mogen kiezen, dat, uh, dat Frank en, en Ger dan naar het voetbal gaan kijken. Ja, denk je? Ja, Ze ja, nou, nee, vinden, vinden voetbal uh, <laughs> verschrikkelijk, maar volgens mij vinden ze golf nog erger, dus dan kijken ze liever naar voetbal. <laughs> Heb ik het idee. Ik vind golf met een dia. Een dia-show. Ja. Het is uh, hockey voor mensen met een spierziekte. Nou lekker Hans, dat gaat je hobby. Ik kijk, kijk jullie helemaal geen, geen sport uh, mannen. Ik, ik heb het hele weekend geen sport gekeken. Nee, ik, ben, ik, ben, uh, ik ben geen sportman Hans. In alle eerlijkheid. Nee, nee. Alleen Formule 1. Nee. Nee. Ja, Antaresen, wou ik zeggen. Ja. Formule 1. Ja, ja maar, 1. maar het valt mij op dat je het niet over de autosport dit keer hebt uh, gehad in dit blok. Nou, dat vind ik wel nou, fijn. Over ja, Twee weken weer. Dus, uh, ja, over twee ja. weken. Robert van, uh, van Overdijk, de directeur van een... Uh, die heeft deze week nog iets gezegd over het doorgaan eventueel van de Grand Prix van Nederland. Ja. Mm -hmm. nou, ja hij, hij wil het eventueel met uh, minder uh, toeschouwers doen, hè? Uh, ja. ja. Maar daar zou je hier ook weer geld bij moeten krijgen, want uh, ja, ja precies. dat is wel kort gewoon. Maar ik, vind wel dat, ik vind wel dat het dit jaar gewoon door moet gaan. Ja, maar dat ja, ook. Ja. Het kan, het, kan het ook doorgaan volgens je, mij. Het valt me trouwens op dat je er helemaal niks over hoort in het dorp, hè? Nee, maar iedereen wacht af. Maar iedereen is lam geslagen door het ja. rare, rare coronavirus, lijkt het. Maar uh, je hoort helemaal niet over feesten en dingen. Nee, nee maar nee. het heeft geen zin om nu met een, met een stand met vlaggetjes te gaan staan. Dat, dat heeft allemaal nog ja, ja, dat is waar. Maar het is natuurlijk wel over vier, vijf maanden hoor. Je, je zal toch wat uh, moeten ja. organiseren. Ja. Je, je kan moeilijk zeggen van uh, eind augustus... Uh, even kijken wie we gaan uitnodigen. Maar dit, dit, dit, dit probleem leeft, leeft ook bij de gemeente, hoor. Want je bent Zat er wel. Ik ja. ja. kan ik me, me voorstellen. De draaiboeken zijn er natuurlijk al. Precies. Ik ga gewoon blikjes uh, vestigen mm -hmm. verkopen ja. aan de achterkant van mijn huis. Ja, en, en, en misschien kan Frank optreden dan ook nog een keer. Dus ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, zou Dat ik helemaal we, mooi. Dan zijn we toch rond? Ja, mij ja. nee, lijkt me wel, hè? Ja, ik denk het wel. Iets met iets Tot volgende week, Hans. Uh, Dankjewel, Hans. Dag, Hans. Bye, bye. Bye. Is dit actievoeren? Actievoeren? Actie nee, nee, dat waren de terrassen. Of we erom, de terrassen weer open gaan gooien, zo snel mogelijk. Dat zou heel fijn zijn. Dat zou wel heel fijn uh, zijn. Ik ja. heb uh, keihard horeca-nieuws uit Haan. Uh, ja, dat ja, dus een beetje. Er was een man uit Haarlem, Die, <laughs> die had, een beetje, had ook een beetje last van dichte terrassen. Die heeft ingebroken in een restaurant aan de Zeilstraat. En <laughs> is daar gewoon aan de bar gaan zitten en katje lam geworden. Die had, <laughs> Dat is is, uit, de, de deur blijkt, was niet goed afgesloten. Dus die man is waarschijnlijk langsgelopen. Hé, het restaurant is open. En die is naar binnen gegaan, aan de bar gaan Hij heeft zich helemaal volgegaan met drank. Ja. En vervolgens opgehaald door de politie. Waar hij bij van, de man liet zich makkelijk meenemen. Ja, dat dus ja. was niet meer te vervoeren. Die had de zakken vol. Ja. Dat vind ik toch wel weer... Dat soort berichtjes vind ik toch wel weer... Hij miste het heel erg, het café. Ja, we ja. missen allemaal het café ja. heel erg. Jij daarentegen hebt er een mooie auto aan overgehouden... die niet elke, elke week... Net nou ja, doen. maar ik denk heel veel mensen. Je hebt, ik heb nog nooit zoveel gespaard als nu. Ja, dat geldt. Uh, maar waar gaan we het straks aan uitgeven? Ja, wat gaan we doen, Frank? Ja, ja maar ik denk dat als de horeca weer... Nee, wat gaan is, wij pff, met jouw jou geld doen? Oh. Ja, wat gaan we met jouw geld doen? Ja, ik, ik bedoel, denk bijzonder uh, weinig. Je moet wel goed luisteren wat er in wordt. Ja, voor, Wat gaan wij met jouw geld ja, doen? Ja, zo'n vraag kon ik me gewoon <laughs> van mijn vrienden niet voorstellen... dus ik heb het niet goed gehoord, denk ik. wel bekend, dan mag ik je even corrigeren. Akkoord. Ik heb, nog meer, ik heb nog meer café nieuws, hè? Ja. ja, of onwaarschijnlijk. Uh, café Ruimzicht. Ruimzicht? In, ja, Café Ruimzicht in Lijmuiderbrug. Ja. ja. Dat is een uh, ja, bijzonder café. Daar hangt een bordje al jarenlang... Uh, met de datum 16 juli 1993 <laughs> aan de muur. Dus dat was uh, enorm gedoe. En iedereen vraagt natuurlijk af wat er gebeurd is. Eerst de steen, huwelijk, nieuwe eigenaar. En het antwoord is heel simpel. Er gebeurde die dag niets bijzonders... Dus de enige reden dat het normaal gebeurt elke dag. Die dag is er bijna niets gebeurd. Okay. Dus hebben ze daar een bordje van opgehangen? 16 juli 1993. Kijk maar terug in je eigen agenda. Er ja. gebeurde helemaal niets die dag. Dat vind ik altijd wel leuk. Dat ik wel, het wel mooi, het mooi, ja. Ja, toch? We hebben over ruimzicht gesproken. Ja. Ken jij het restaurant uh, Hotel uh, Ruimzicht in Blaricum? Nee. Naast de uh, Bolland Studio. Ja, ging al. Daarnaast zit aan de linkerkant, als dus je ervoor staat, ja. aan de linkerkant zit een, uh, een, een hotelrestaurant. Ja, met een, met een, met een grienterras. Juist. Klopt. En, en die, een... heet, die heet Ruimzicht Vroeger. Ja? Maar er werd nogal veel. Een flat voor gebouwd, nee. Nee, nee, nee. <laughs> er werden nogal veel uh, dames meegenomen door, oh. uh, door mensen uit het gooien. En dan gingen ze daar slapen. Dus op hey, een gegeven moment heb de... we... hebben wij s nachts hebben er een B voor, prem zich erbij. Ik voelde me aankoelen. Ja. Daar hou ik van. Dat oh, goed, ja, he? zijn wel de betere. Ja, met, met Michel Dame. met oh. een pot oh. in, met een potverf. Oh, ja, toch dat zijn de betere. Okay, ja. ja. ja. Prem zich. Oh, ja. Ja. oh ja. ja, je had natuurlijk een paar. Je had natuurlijk ook de Witte Bergen. De Witte De Witte Bergen, de de ook, Witte bergen, ja. Witte bergen in. Hielden ze natuurlijk het. Uh, ja, is dat ook zo'n... Uh... Ja, dat is om af te spreken met je uh, met secretaresse. Soort motel Akersloot. Ja. Ja. motel ja. Akersloot nou, ja. is er één. De Witte Bergen, dat is een typische afspreekplek ja. voor uh, iets met je minnares. Ja. Een flesje champagne, aardbeien, maar we zeggen niet wat we gaan doen. Ja. Nee. En uh, we <laughs> doen het middag. <laughs> ja, we gaan nou, morgen ja. thuis. Heen. Ja, ja, je de kan er zoveel dus voor, voor, voor Ja, ja. nee, daar houden wij niet van. Nee. Ja. Dus, uh, Jullie uh, vinden het vies, begrijp nee, ik. Ik vind, ik het, vind het allemaal gedoe, dunnel op rij. Ja, ja, vind, op rij. Of ik zou het wel willen durven, maar dat is een belachelijk Nee, ik vind het ook bah. Ik vind het een nek. en weer naar huis. En bedriegen. Bah. Hey, een uh, ander groot probleem. Nou, uh, want uh, de GroenLinks, uh, Zandvoort en Bentveld... wil dat de Groenstrook uh, bij de Haltenstraat... vroeger de Verlengde Halterstraat, wordt aangepakt. De groenstrook? De groen ja, je strook. hebt zo'n lille Groenstrookje... bij de Verlengde Halterstraat lopen. Bij de ja, als je, als je links, Dat is net als de groenstrook. Tegenover de, ja. ja. de Faber? Wat is ja. De ja, de Faber, ja. Daar. ja dat, dat kan niet meer. Maar wat volgens de GroenLinks. Nou, de de, ah, de, de mensen je. die na het centrum fietsen of lopen. krijgen volgens GroenLinks te maken met een armetierige groenstrook. tussen het spoor en het station aan, uh, bij de Halsterstraat. Maar de, de dat staat staat een, staat een, het is staat toch wel leuk om je daar. Ja, daar staat en wat nog Dat is het. Ja, ja, nee. Maar dat is, is het toch iets om je druk over te maken? Ja, dat vind ja, ik maar dan kan je dus. Dat vind ik opmerkelijk dat die lui dan zo weinig te doen hebben gehad dat, dat ze is opgevallen. Ja, goed, hè? Want de groenstrook, uh, als je de Verlennepweg van beneden naar boven loopt... aan, aan de rechterkant, ja. uh, tegen het hek van het uh, centenkamp uh, uh, aan... <laughs> dat is ook een tragische ja, aanblik natuurlijk. Ook. Helemaal vol ook. met ja. hondenstront. Ja. Dan wordt dus dag in dag uit de honden gelegd. Ja. Net, Net als in de verleende Halt staat overigens. En elke andere groen. Ook, nee, maar stel ik en dat vindt een... Graf toch niet leuk. Ja. Maar we hebben toch gewoon speciaal uitlaatdingen uh, voor hondjes. Ja, ja maar, maar ook die is. weg is afgesneden. Ja, want man... het Wurmenveld, daar mag jij niet meer op als je een hondenuitlaatservice ja. hebt. Hè? Nee, dat mag niet meer. Wat ik ook vaak zie, de Verlennepweg, ik weet niet of de maatgevend is uh, ja. in, in dat opzicht. Dat mensen nog wel de moeite nemen om uh, met zo'n half zachte greep die, die honden... Wel um, met een plastic zakje. Op te pakken, ja. vervolgens knopen ze het zakje ook nog dicht... maar ze laten het op de stoep achter. Dat is ook een bijzonder... Of ze gooien bij jou door je openstaande slaapkamerraam naar binnen. Dat is natuurlijk het En heb ik altijd mijn raam Maar mag ik zeggen dat wij wel een beetje op de beginnen te lijken? Ja. ja. We beginnen ja. weer te muiten en ja. we, ja. we ja. beginnen nee, weer nee, te mopperen, of wat. Nee, nee, nee. het is gewoon opmerkzaamheid eigenlijk. Ja, uh, maar het is wel zo dat we in ieder geval... wat Gert terecht opmerkt, dat we ons terug gaan maken over een groen strookje. Er zijn volgens mij ja. grotere dingen te vangen op dit moment. Precies. En dan maar de GroenLinks en, en, en de, de gemeente Bentveld. Want als je met de trein komt, zie je het ook natuurlijk. Ja. Verschrikkelijk. Ja, heb ik me ook laten ja, vertellen, ja. Vreselijk. Mm. Ja. Mm. ja, het is... Uh, ja, tot zover is, uh, GroenLinks. GroenLinks. Ja. Een ja. Ja, ander Zandvoorts uh, uh, nieuws is dat ik ineens uh, uh, twaalf huisjes zag uh, staan. Ik ben bij er geweest. Ik ben geweest. Ik ben er geweest, Ja, Dat ja. ja. ik ziet ik er ook. Ook. erg leuk uit. ja. ja. ja. Zoldertje. Mijn neef uh, heeft een, een, uh, ook zo'n huisje op strand uh, bij KWS of KWA, weet ik hoe dat allemaal heet. Ja, ja. Uh, in Amsterdam KWS. Ja, wat ook wat natuurlijk fantastisch ja. voor zwakker wordt. Volgens mij de hele zomer zit hij daar. Uh, en wat ik natuurlijk heel uh, leuk vind aan deze huisjes. Inderdaad, ze hebben het wel weer heel slim gebouwd. Dat dus die KWA-huisjes of kwa KWS, ja. weet ik veel. Dat ze dus, ze zetten ze zo uit elkaar... Dat, ja, als je op de tweede rij zit, kun je nog door die twee andere huisjes heen ja. ook op zee kijken. Dus ja. als niet iemand een paarsje krokodil naar zijn huis zet, dan heb je een fantastisch uitzicht. Ik, ik vond ze leuk. Kunnen we ja. vier man slapen? Boven uh, okay. Ik was van de week even strand en toen hoorde ik iemand vragen een Duitse koppel wat kosten ze per nacht. Het hoorde iets van 200 euro per nacht. Dat valt me mee. Ja, precies. Met vier personen. Ja, dat valt me dat mee. vind ik echt wel. Uh, ja. Uh, uh, ja, je, je steekt ze over en je gaat daarna met de ja. last aan lekker Noordzee. Ja, ik weet dat. niet. Ja. Ja. Zonder, ja, zonder ja. fruit, hè? Denk je. Zonder fruit, ja. ja, zonder. ja geen ananas erbij. Kom jongens, we draaien nog één liedje voor Eigenlijk het nieuw. een goed idee. Voor het nieuws en dan uh, komen we straks erop terug. Oh, leuk, leuk, leuk. Ik vind het nu al leuk. Echt, ik vind het nu al leuk. wat is dat dan? Ja? Nou ja, gewoon. Moet je maar luisteren. Zuivere, ja, You need a friend tonight. Someone broke your heart into. You need a volunteer. I believe your tears. Someone who will. We zijn er eh, weer, eh, ja, weer. Want anders moet ik jullie weer, weer storen in een goed gesprek. Is het is alweer zover. Ja, het is, is alweer uh, ja, Dan moet je weer uh, gaan kletsen op die radio. Een je mina. mina. Ja. Dames en heren, het is alweer bijna elf uur. Ik heb. Uh, Wat weer, heb jij? Nou ja, ja, ik moest wel lachen om weer een ander stukje over een, een, een Italiaanse mafioso. Oh? Zo. Die oh. was. Uh, <laughs> meneer Biart. Die was al vijf jaar op de vlucht. Uh, mm -hmm. voor, dat gewoon een behoorlijke maffiabaas. En die heeft overal gehangen in verschillende plekken. En uiteindelijk is hij geëindigd op de Dominicaanse Republiek. Uh, en toen, die man die had blijkbaar uh, behoefte om, uh, om te koken. En die ging Italiaanse gerechten maken op YouTube. Uh, ja. Dus ja, een te <laughs> aankomen. Fantastisch. <Ja. laughs> maar hij lette er enorm op, want hij, hij zorgde ervoor dat zijn gezicht niet in beeld kwam. <laughs> dus iemand maakte Italiaans gericht. Dus je hoorde blijkbaar alleen een stem. En iemand, je zag het, iemand met een pen uh, regatta, weet ik veel, Iemand was iets dat maken. En dan gaf hij tips bij de Dominicaanse op YouTube. Maar de Italiaanse politie die keek mee. En die zag zijn tattoos op zijn handen. Ja, ja. Oh, ja, en toen was, hebben ze ja. hem herkend. Wat een klassieker. Op basis ja. van zijn tattoos. Wat een klassieker is dat. En ja. gaan ja. En nu zit hij weer fijn uh, waar hij hoort. Ja. In de lik. Achter de tradis. Ja. Uitstekend. Ja, ja Ik zo goed, Ja, Even. Dat vond ik ook zo mooi met uh, die films zoals Goodfellas. Ja. Dat ze daar uh, dus een bepaalde privileges uh, hadden in de gevangenis. Ja. En, uh, de uh, levende kreeften werden binnengebracht en de, en de beefstukken en alles. Ah, fantastisch, jongen. Wat een sfeer. Ja, ja toch? Ja. Ik, dat doet mij een beetje denken en ik ga geen naam ja. noemen. Na nou een verhaal van iemand die ook wel eens in Zandvoort was of is, gedoe. Mm. En die, was ergens, uh, die werd ook gezocht voor een zeker delict. Ja en die is toen bij een bokswedstrijd die live werd uitgezonden... van Holyfield of van Tyson of zo... Uh, met, zijn, met, met, zijn, met zijn compadres van de Floridaanse maffia in beeld gaan zitten. En toen zat er <laughs> iemand bij... <laughs> op het hoofdbureau van politie ergens in Amsterdam te kijken. Hé, hey, is dat niet die ja, en die? En die hebben ze ook even op de schouders getikt. wel. Ja, nou nou ja. Maar dat je, je dus herkend wordt aan je tattoos... Ja, het ja, is ja, wel een klassieker. Dat je we een, een, een prins te ja. maken bent. Ding dong Fantastisch, ja. <laughs> Gezellig, ja, ja, ja. Ja, ja. ik vind dat fantastisch. Maar ja, je is als te eten krijgt, het aantal criminelen dat zich naadloos in Amsterdam verstopt. En elke criminele organisatie heeft toch. Uh, heeft toch een, uh, een hoofdkwartier in Nederland, ergens. Ja, ja, ja maar dus, dus, uh, als je ergens kunt verstoppen, de Ierse maffia ja, die hangt hier. Je ja. wilt allemaal niet weten wat die allemaal rondhangt. Ongelooflijk. Ja, maar ja, het is, ook al, is dit, is dit uh, echt zo'n dorp waarvan je denkt... Nee. Ik heb het niet over dit dorp, ik heb het over Nederland. Oh, oh Nederland. over Nederland. Nee, kijk, als je gaat kijken, zeg maar, alle grote drugs zit nu in Brabant. Er wordt echt voor miljarden aan XC en andere shit gemaakt. Ja. Grote maffia-organisaties, zoals de Ierse maffia... die zitten bijvoorbeeld al in Amsterdam gedetacheerd. Er zitten echt heel veel criminelen in Amsterdam... die gewoon niet te vinden zijn, die op kamertjes ergens boven zitten... en een prima levertje rijden. Ja, de... van Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur.